Het parlement van Cyprus heeft zoals verwacht het EU voorstel miljard zouden bijdragen. Kleine spaarders zouden daarvoor 6,75% van hun spaargeld kwijt zijn. Mensen met meer dan een ton moesten 9,9% bijdragen. Dat leidde tot grote onrust. De EU-ministers besloten gisteravond dat Cyprus met de percentages mag schuiven als de ruim 5 miljard euro er maar komt. Maar het Cypriotische parlement ging ook niet akkoord met een voorstel waarin te goede tot 20.000 euro ongemoeid worden gelaten. De parlementariërs stemden tegen of onthielden zich van stemming. Er wordt al gesproken over een plan B, maar wat dat inhoudt is nog onbekend. President Anistasiades heeft waarschijnlijk morgenochtend overleg met alle partijleiders. Gemeenten en provincies mogen initiatieven bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander gaan waarderen met een speciaal beeldlogo. Tot nu toe gebruikte alleen het Nationaal Comité inhuldiging die oranje strik, maar die mag breder gebruikt worden. Ook organisatoren van bijzondere evenementen mogen de strik gebruiken bij bijvoorbeeld aankondigingen of op de website. Elke gemeente, elke provincie en elk Caribisch eiland mag slechts vijf strikken toekennen, want het comité vindt wel dat de oranje strik iets bijzonders moet blijven.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 Ton kwam op zijn dertiende voor het eerst in aanraking met de politie. en was lange tijd verslaafd aan heroïne. Jarenlang leefde hij op straat, zat hij in de gevangenis. of in afkeerklinieken. Ton, van harte welkom in de studio. Dankjewel, dankjewel. Op je dertiende kwam je al in aanraking met de politie. Wat had je gedaan? Ja, ja we werden eigenlijk opgepakt voor, uh, voor 29 inbraken. En dat, was, dat waren inbraken in kantines. Uh, ja. Nee, nee, nee in sport, bij sportclubs mm -hmm. en eigenlijk de zakken chips en de marsen en de cola's weghalen. Ja. Dat het was eigenlijk baldadigheid. Ja. En ik neem aan dat je toen nog niet in aanraking met de heroïne was gekomen. Nee, nee, nee, nee, nee. Gebraak, nee. Gebruikte je toen wel al dingen? Ik rookte en ik, ik was wel bezig met blauwe... Ja. Zo jong al. Ja, ja, ja. En wanneer kwam de heroïne erbij? Toen ik een jaar of 19 was, 1920. Oké. Okay. Goed, dan gaan we zo verder over praten wat er ja. toen allemaal gebeurd is. We gaan eerst muziek luisteren. Straight Ahead van Amy Grant. find the way. Je vertelde net al van dat je op je dertiende werd uh, opgepakt vanwege inbraken in kantines. En dat je eigenlijk toen ook, ook al bezig was met blowen en met drank. Kun je daar ja. wat meer over vertellen? Ja, het, het was bij ons thuis... Ik heb een, gewoon een vader en moeder uiteraard en een drie jaar oudere broer. En bij ons thuis was het... Uh, ik zeg altijd, het was nooit gezellig. Mijn vader had MS... Die was heel erg ziek. En mijn moeder was heel erg bezig om mijn vader te verplegen. Ja. En wij ja, hingen er een beetje bij. Uh -huh. En ik ben niet mis, misbruikt, niet mishandeld, niet geslaagd of wat dan ook. Maar ik heb ook nooit iemand gehad die zei wat ik wel of niet moest doen. Of nee. dat ik iets goed deed of niet goed deed of wat dan ook. Je ging het dus, zelf uitzoeken. Ja, en dan zei je een je, ja. Op jonge leeftijd. Ja. Maar had je dan ook vriendjes met wie je dat samen deed? Of, uh? Ja, ik had uh, twee, twee maatjes. En, en daar deden ja, we alles mee. Ja. Ja. En die werden ook samen met jou opgepakt? Ja, ja, ja met zijn drie werden we opgepakt. Ja. Ja. En, en hoe kwam dat blouwen en dat drinken er dan bij? Ja, um, achteraf. Heb ik, altijd, heb ik, altijd, ik heb altijd een leegte in mijn gevoel. En ik dacht altijd dat, dat dat kwam door mijn thuissituatie. En dat was misschien een gedeelte van zo. Maar ik had altijd een leegte in me. En ik heb, ik heb alle, allerlei alle drugs geprobeerd. Ik heb, ik heb ze allemaal geprobeerd. En ik begon met, met roken en blauwen. En stiekem biertjes drinken. Maar het vervulde me niet. Het mm -hmm. maakte me niet blij. Dus er moest, ik had het idee, er moet nog iets anders zijn. En dan gaandeweg... Uh, Groeien zo op. En uh, speed gebruiken. En ik kook gebruiken. En het was het allemaal net niet. Maar deed het dan niks met je? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, wel, Het deed wel wat met me. Maar wat het met me deed, dat vond ik niet leuk. Dat, okay. de, het, het, je vond het niet fijn? Nou. Nee, ik vond het niet fijn. Ik, ik vind alcohol sowieso. Daar heb, ik, daar heb ik nooit van mee gehad. Ik vind de smaak van alcohol niet lekker. Ik vind dronken zijn niet fijn. Mm -hmm. uh, Blouwen, dat... Dat was wel even leuk, omdat je dan even van de wereld af was en niet hoefde te denken. Mm -hmm. en, en coke en speed, dat zijn opwekkende middelen. En ik ben van mezelf al een druk ventje. Dus dat werkte helemaal niet. de ja, ja, ja, ja, ja. En uh, toen zat ik in militaire dienst. En uh, daar zaten de jongens en die gebruikten de, de heroïne. En, en eigenlijk was ik daar heel bang voor. Wa waarom was je daar bang voor? Nou, als je heroïne gebruikt, dan, dan was je pas een, een verslaafde. Dan, mm. was je, dan was je echt een junk. Als je elke dag bloed en kook en gemaakt, dan zo had ik niet zo dat je zo verslaafd was. Dan maar ik... voor jou was het beeld echt zo van: als je aan de heroïne zit, dan ben je echt. Dan, ja, de dan klos. ben je echt de klos. En... En, maar toch ben je het gaan proberen. Ja kwam dan? Dat, en dat kwam omdat ik, ik zeg, die jongens gebruiken. En die waren niet mager. En die hadden geen uitgemergelde gezichten. En die hoefden de gevangenis niet in. En, dus ik dacht dan, ja, weet je. Je hebt dus, je hebt dus twee types gebruikers qua heroïne. Mm -hmm. Je hebt gebruikers zoals hun. En die doen het goed. En je hebt de losers die op straat liggen. En de, de junks. De junks, jou, uh, ja. ja. Dus jij daar kom. Ik ga het toch maar eens proberen. Ja, precies. En uh, ik weet nog wel dat ik mijn eerste Chinese heroïne nam. En ik had gelijk zoiets van: Wauw. Ja. ja, ja, dit is het. Dit is het. Vertel eens wat meer, wat, wat, wat voelde je dan? Ja. Um, het was uh, of er een, een warme deken om je heen kwam. Um, ik, ik, ik, ik, ik was niet, uh, niet dat ik er niet bij was, dus ik maakte alles heel bewust mee. Mm -hmm. en, maar ik kon ook, het gevoel had ik dat ik de hele wereld aankwam. En ik dacht dat dat plekje wat, ik, wat leeg was, dat dat gevuld was. Door de heroïne. Ja, dus ik was blij en happy en ik durfde alles. En ja Het was echt. En ik, en ik had toen in die tijd een. een, een Herman Brood was mijn, was mijn idool nou, die gebruikte ook heroïne. Uh -huh. En ik vond de film Christian F. Die vond ik ook heel indrukwekkend. En dat ging ook over heroïne. En dat ging ook over heroïne, ja. Dus het sloot helemaal aan bij alles waar het jij mee bezig was. Het plaatje klopte helemaal. En okay. ik denk, ja, nou, dit ga ik voor de rest van mijn leven doen. Ja, en dan gaat het goed met mij. Ja, ja. ja, want kijk, jongens, maar daar gaat het ook goed mee. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd hoe het echt uh, verder met je ja. gaat. Dan gaan we <laughs> horen naar de muziek. We gaan uh, eerst luisteren naar uh, Chris Tomlin. so fair Child of God So dearly loved And ransomed by The Savior's blood And called by name Daughter and son Wrapped in the robe Of righteousness Ton, je vertelde net uh, dat je dus heroïne ontdekte... en dat je echt dacht van wauw, dit is het. Uh, en hoe ging het toen uh, verder met je? Ja, in, in het begin valt het allemaal wel mee. Hè? Dan gebruik je niet elke dag en, en niet zoveel. Dus dan kun je het allemaal toch wel betalen. En, mm -hmm. uh, ik zat in militaire dienst, ik was dienstplichtig... en daarna ben ik beroeps geworden. En uh, ik heb een tijdje als uh, rijinstructeur daar gewerkt... Yeah. Dus ik verdiende wat meer. En, uh, maar, maar op een gegeven moment. Het, het, het gaat een keer fout. Ja. Want in het begin was je er echt gelukkig mee. Ja, absoluut. Ja. Ik ben 23 jaar heb ik het gebruikt ongeveer, ruim 20 jaar. En de eerste 10, 12 jaar was, waren goed. er hm. was geen probleem. Ik was echt blij met mezelf. Voor, je, ja. voor jou was er geen probleem? Nee, nee. nee, nee. Maar hadden ze het door? Mensen om je heen dat je gebruikte? Ja. Nou, op een gegeven moment uh, op mijn werk. Uh, ik, was, ik, ik ging vaak tussendoor naar de wc toe om stiekem te gebruiken en mm -hmm. uh, dan uh, kon ik ochtends uh, me, niet naar mijn werk toe omdat ik geen heroïne had dus moest ik eerst doop gaan halen en, dat was dan, en daar ging dus ik kwam je later. ja, kwam ik later of te laat of niet vaak ziek melden dus op een gegeven moment hadden ze het wel door en uh, ik moest militaire dienst uit ik ben op staande voeten ontslagen toen ze erachter kwamen en toen kwamen ze bij mij thuis. Mijn vader, moeder en ik had een vriendin in die tijd. Die kwamen er ook, ook achter. achter ja. Ja. En ja, want ga het maar eens uitleggen als je opeens thuis staat. Ja, precies. En achteraf hebben ze wel iets doorgehad, maar ze wisten niet wat er aan de hand was. Mm -hmm. En uh, dus ik, ik, ik, ik was die, moest ik het thuis ook vertellen. En beloofd, ja, van ja, ik gebruik wel, maar ik ben niet verslaafd. Nou, als je dat nou honderd keer doet, dan heb je je weer een probleem. Dus ja. op een gegeven moment zei we, moest, moest, moest ik het huis uit. En mijn vriendin had al uh, afgehaakt, die wilde me niet meer. En uh, toen ik op, uh, ja, 23, 23 leeftijd, stond ik op, ja, 23 twintigjarige leeftijd op straat. Met een, uh, vuile zak met, kleren, waar, met, met een vuile zak waar mijn kleren in zat. En dat was het? Dat was alles wat je dat had. dat was alles, ja. En je had ook geen werk meer? Voor de, ook geen nieuw werk? Nee. En toen? Hoe ging het een ja. beetje verder? Ja, en dan kom je in een. Uh, in een, in een heel raar cirkeltje te zitten. Mm -hmm. En dat cirkeltje bestaat uit uh, stelen, geld verdienen. Jeremie gebruiken, slaapplek zoeken. En dan de volgende morgen weer. Ja. En dan uh, opgebakt worden, vastzitten, weer vrijkomen. Weer gebruiken. Weer gebruiken. En dan, dat heb ik, uh, ja, dat heb ik dat, uh, vanaf uh, 88... Ja, bijna twintig jaar volgegaan. Bijna twintig jaar, ja. jaar. Je hebt dan waarschijnlijk heel veel in de gevangenis gedeed. Ja, heel vaak. Ja. Ja. En ging je dan ook op een gegeven moment hulp zoeken? Of? Nou, ik, ik, heb, ik, ben, ik, ik ben eigenlijk ook al twintig jaar aan het afkicken Want dan, ik, ik, had, ik had toen wel door dat het, dat het niet zo prettig allemaal liep. En, mm -hmm. Maar ik, ik, ben, ik heb het nooit, ik heb het nooit gesnapt. Ze, dan, dan, dan vroegen ze mij van Tom, hoe gaat het nou met je? maar mij was het altijd goed of niet goed. Verder was er niet. Nee, het had niks te nee. dus ik En het ging meestal goed, vond ik zelf. En dan zei ze, ja Tom, hoe gaat het nou echt mee? En dan nou werd ik al lichtelijk geïrriteerd. Ja. Ja, en dan zei ik, ja goed. En dan zei, ja maar vertel nou eens, en praat nou eens, wat is er, wat gaat er aan je om? En dan werd ik altijd zo boos hè. En dan zei ik praten, dat deed ze in Dallas en Dynasty en zo. Dat waren programma's waar ik toen naar keek. Mm -hmm. Ik zei, en er komt niks van de land uit. Dus laat mij alsjeblieft mijn rust. Ja. En ik was boos, maar eigenlijk was ik boos. Omdat ik niet kon vertellen hoe het met me ging. Nee, je kon niet vertellen wat er nou eigenlijk echt ik, in je om Nee. En ik, heb het, en ik heb het jarenlang niet gesnapt hoor. Echt niet. Maar uiteindelijk ben je dus wel echt gaan afkicken Ja. En hoe dat allemaal gegaan is, dat wil ik graag van je horen. Naar de muziek. We gaan uh, eerst luisteren naar For You... Je vertelde net uh, dat je eigenlijk twintig jaar aan het afkikken was. Maar dat je het eigenlijk niet begreep. En uh, toch uh, is dat uiteindelijk gelukt. Ja. Je bent clean al een hele tijd. Ja. Um, vertel, van waar ben jij uiteindelijk terecht gekomen? Dat ja. je... Nou, op een gegeven moment... Uh, uh, ik liep in een bos. Kom, ik kom uit een bos. Mm -hmm. Eigenlijk uit Zalbommel. Maar ik heb uh, tijd in een bos gewoond. Mm -hmm. En uh, daar kwam ik mijn moeder tegen. En, en die zegt dat het helemaal niet goed ging. Ze zegt, joh je mooi je moet gaan afkicken want dit is niks en zo. En weet je, ik, aan de ene kant heb ik dat toen gedaan, omdat mijn moeder het vond. Dat is dus, ja, dus toen Ja, en dat werkt natuurlijk niet. Mm -hmm. dus. en, uh, en toen ben ik weer een tijd op straat terecht gekomen. En toen kwam, ik weer, toen kwam mijn moeder in de bos weer tegen. En uh, toen schrok ze heel erg, want toen ging het echt slecht met me. Ze zei, kom, we gaan eerst even bij de grote maak ik koffie drinken. Ik slag er allemaal bij. En... Uh, je zegt, onder, ik kan echt niet zo. Je moet echt, je moet echt gaan afkikken. En toen uh, ben ik gaan afkikken. En uh, in, in de hoop ook. Maar. Mijn verslaving trok nog te ja, hard. Ja. Dus ben ik weer weggelopen. En eigenlijk is vanaf, vanaf halverwege 1995 tot 2000, 2005 is eigenlijk een, een periode van. In de buis, uit de buis, op straat gebruiken. Afkikcentrum in, winnen buiten. En dat cirkeltje. En dan gevangenis en dan, ja, dan verder. En dan, dan, en dat het mooiste is. Um, wat, wat in die tijd gebeurd is. Ik heb een zoon gekregen. Mm -hmm. 1995. En, maar, maar ook dat was niet genoeg om mijn klin te houden. Nee. Toch verder dus, met En te toch gebruiken. verder mee met gebruiken, ja. ja. En in 2005 is het dan veranderd? Ja, nou, ik heb in 2003. Had ik, uh, ineens, uh, laat zeggen, had ik ineens heel veel geld. En ik gebruikte alle, altijd alleen maar heroïne. Nooit geen cocaïne. En toen ben ik heel lang, een maand lang of zo, ben ik cocaïne, elke dag veel, veel, veel, veel cocaïne geroken. En van de een op de andere dag had ik niks meer. Dus toen ben ik in een psychose terechtgekomen van een paar weken. Mm -hmm. En uh, sindsdien heb ik last van, uh, van stemmen. Opgezette tijd. Nu op het moment helemaal nergens last. Vanaf al een paar maanden niet. Dus mm -hmm. ik ben heel stabiel wat dat betreft. Maar daar ben ik heel erg van geschrokken. En uh, ik stond. Uh, op een gegeven moment was ik zo moe van stelen en, en, en in de, de baai zitten. Ik was zo zat. Maar ik moest wel elke dag 20 euro hebben om heroïne te koken. Oh, ja. Dus toen ben ik de straat gaan, gaan verkopen. In Sterrenburg. En daar, uh, Sterrenburg is een wijk van Dordrecht. Even voor de luisteraars. Oké, okay, ja, inderdaad. <laughs> en daar uh, een medewerker, die woont vlakbij dat winkelcentrum En die kwam een paar keer in die, kwam die langs. En dan kwam die naar me toe. En dan uh, bemoedigde hij me. En zei Ton, je moet gaan. En ik zie niet bedoeld dat je zo leeft. En ik had, ja ja, ja, ja, ja, ja, Zal wel. Ja, precies. En dan stond ik de ochtend ziek. En dan kwam, zag ik hem weer aankomen. En ik oh jee, dan komt hij weer. Maar dat... En het feit dat ik het op een gegeven moment op had gegeven. En toen dacht ik: van ja, als ik nou doodga, dan kent mijn zoon me niet anders als junk of als biasklant. Ik mm zeg: -hmm. en dat wil ik niet. En toen heb ik me eigenlijk in 2005 op laten nemen. Ik heb, dat is ook een mooi verhaal, dus, in juni of zo heb ik een intakegesprek gehad nee, ja. voor Crosspoint. En dat was goed. Maar het duurde een paar maanden voordat ik opgenomen kon worden. En de dag nadat ik dat gesprek had gehad, voor een paar boetes opgepakt. En de hele periode dat ik op de wachtleider heb gestaan. Heb in de gevangenis. Geva van, heb ik in de En ik kwam op donderdag vrij. En ik naar de poli toe. En toen zei ze, nou je kunt morgen opgenomen horen. Oh, ja. Dus dat werd even mooi geregeld. Ja, dat werd mooi geregeld. Ja. Goed, nou ik uh, ben heel benieuwd hoe het, met, uh, hoe het met jou in de hoop verder ging. En dat gaan we horen na de MUZIEK Zij, de leeuw maar ook het land, gezeten op de troon. Bergen buigen niet, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer. Prijs, Adona, wanneer de zon opkomt, totdat zij ondergaat. Prijs Adonai. Alle naties van de aard, alle heiligen aanbiedt Hij. Wie is als hij, de leeuw, maar ook het land, gezeten op de troon? Er vandaag en Zeker het gaan stemmen voor de allerkoogste link. Die... Rij Sadonna. Wanneer de zon nog komt, totdat zij onder aast. Rij, Sagonaar. Alle nazisch van de aard, alle heiligen aanwezig. Je vertelde net uh, dat je uiteindelijk in de hoop terecht kwam... nadat je daar al uh, vaker was geweest... en ook allerlei andere klinieken had uh, ja. gezien. Ja. Maar deze keer ging het goed. Ja, nou... Ja, uh, nou, dat heb ik heel wat voeden in aardig gehad, hoor. Ik ben in 2005 opgenomen in Crosspoint. Dan moest ik uh, afkikken van dat de methadon. is motivatiecentrum. Uh, ja. ja, dat is motivatiecentrum. En daar uh, kun je uh, afkicken met methadon. Uh -huh. Dus ik ben mijn methadon afgebouwd naar nul. En uh, nou ja, uh, dan... dan ...kun je in principe verder naar een uh, behandelcentrum. Ja. En ik heb drie maanden op Crosspoint gezeten... ...en daarna ben ik naar, uh, naar Roer gegaan... ...dat was een afdeling voor uh, mannen toen. alleen mannen toen. Ja. En daar, uh, ja, weet, weet je, ik kreeg weer last van stemmen. Die, die waren onderdrukt mm -hmm. door, uh, door de methadon en de heroïne. En, uh, dus, dus ik heb een hele slechte periode daar gehad. En uh, psycho, Psychisch dan vooral. Mm -hmm. En dat was, dat was heel moeilijk. En er is, ik, heb, ik ben een traject ingegaan, een uh, bevrijdingstraject. En uh, uiteindelijk um, is het door gebed, puur door gebed, is het, uh, in, in Zwitserland was dat. Een werkweek het u, van de hoop. Een werkweek het van de hoop, ja. ja. En uh, daar is het uh, direct is het gestopt. En ik had geen last van waarden uh, meer, geen, uh, geen stemmen meer in mijn hoofd. En dat is een hele, en toen, toen kon ik eigenlijk pas aan mezelf gaan werken. Want ja. daar had ik helemaal geen tijd meer voor. En uh, de, de, de, de verandering zit in dat ik het deze keer uh, met, met, met God heb gedaan. En dat ging ook nog niet altijd goed, toch? Want mm -hmm. dat heb ook nog jaren geduurd voordat ik snapte van hoe het eigenlijk in elkaar zat. Maar dat was, dat was wel een verschil. En, uh, ik heb uiteindelijk heb ik wel weer uh, last van stemming gekregen. Mm -hmm. En uh, uh, dat is nog steeds zo. Yeah. Dus um, God hebben heb een wonder gedaan, maar uh, hij moet nog een keer een wonder doen. <laughs> ik zit nu op de afdeling Beschermd Wonen. Mm -hmm. Dan zei ik de longstay afdeling waar je een langere tijd kunt zijn. Want ik, ik luister, ik ben 48. Ik heb nog dus nooit een huis gehad. Nee. <laughs> Dus je, je bent nu echt aan het leren om op een normale, ja. gezonde manier uh, te leven. Ja. En ben je echt vanaf 2005 altijd clean geweest? Ik ben vier keer teruggevallen hier in, uh, binnen de hoop. Ja. En dat was uh, twee keer in heroïne. Toen zat ik op Radarroer. En uh, twee keer op de beschermd wonen. En de laatste keer is, uh, is... in maart nou drie jaar geleden? Ja, dus je bent nu echt al een hele tijd... Ja ja ja. Uh, ja, ja, ja, ja. En hoe is het dan om clean te leven? Van na zoveel tijd... Uh, dan zeggen ze, 'Je ben clean, ga maar leven. Ja. Maar ja, hoe moet dat? Ik weet, ik, ik, heb, ik weet niet beter dat ik dat gebruikt heb. Ja. Dus je moet alles, opnieuw, alles moet je opnieuw leren. Je moet leren met mensen omgaan. Je moet leren contact te maken. Je moet leren je grenzen aan te geven. Dat is ook zo'n zo zo verschrikking. En uh, gaandeweg leer ik meer en meer. En ik heb sinds anderhalf jaar uh, zit ik in een gemeente... Uh, waar ik het heel erg naar mijn zin heb. Mm -hmm. het is echt een fijne gemeente. En daar, uh, daar ontmoet ik nieuwe mensen. Daar speel ik mee in een workshop team als bassist. Oh, ja. En uh, ja, daar, ik vind het geweldig. Het is echt... Is het, dat is... weet je? Het zoals niet alleen afkikken met God, maar ook echt leven met God. Leven met God, ja. ja, ja, ja, ja, ja Absoluut. En waarom absoluut. maakt dat dan zo'n verschil? Het verschil zit dat je als mens... Kom je een heel eind op wilskracht. Mm -hmm. Maar dat laatste stukje genezing, dat laatste stukje, je potje vullen, ja. dat kan alleen God. En je kunt praten met je psycholoog, je begeleider of met je psychiater. dat moet je ook doen. Maar als je het met God doet, daar zit het veel. Okay. Daar wil ik straks graag nog wat meer over horen. We gaan eerst nog even muziek luisteren. A Greatest Song. must be away way, so hear me sing hallelujah, we want to lift you higher, hallelujah, we want to lift you higher and higher, hallelujah, we want to lift you higher, hallelujah, I'm yeah. je vertelde net van uh, ja, dat je nu bent afgekinkt met God en dat dat het verschil heeft gemaakt nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar van, hoe merk je dat dan dat je het samen met God doet, hoe doe je ja, dat ja, ja. dat begint met een uh, met, bij mij begon het met een met een, o, o, raar woord, een overgave ja. eigenlijk gewoon zeggen van, heer, ik heb het nou zo vaak en al zo lang geprobeerd mm -hmm. en ik kom Elke keer op, op wilskracht en, en, en hard vechten kom ik een eindje. Mm -hmm. Maar het laatste stukje kom ik niet. En uh, ik heb me bewust die keuze gemaakt. En, en dan je van Hé, dan wil ik het met u doen. Ja. Maar hoe bedoel je het laatste stukje? Kom je er niet? Want, wat liet je dan liggen? Ja, nou, um, dat, dat, dat waren eigenlijk dingen. Dat is um, wat, dat, dat je um, bang was. Ik, ik, ik vond het moeilijk om relaties aan te gaan. Mm -hmm. Om met, met mensen om te gaan. Ja. Met, en daar bleef ik maar tegenaan lopen. Keer op, keer op keer. Keer op keer. op keer, op, keer. En dan. Uh, ik, ik heb In de loop der jaren ben ik een in, in, in kunstenaar geworden. In, in, iedereen zegt van. Oh de muren komen om af. Ik vind het heerlijk om alleen thuis te zijn. Mm -hmm. Maar dat kan ook niet valkuil zijn. En ja, want jij ging niet om hulp vragen. als nee, de nee, was. Nee, nee, nee, nee. En ik, ik had ook geen, geen, geen zin in gezeur van andere mensen aan mijn hoofd. Nee. Dus alleen zijn. Ik heb zo vaak en zo lang vastgezit. dan leer je wel om alleen te zijn. Ja, ja, dus tuurlijk, ik vond dat ook. helemaal niet erg. En dan... dan, dan, dan ik, ik kreeg dat niet voor elkaar. Alleen. Mm -hmm. En uh, God geeft, geeft me de, de kracht. En de, de juiste mensen om me heen. Waar ik, waar ik mee kan oefenen. Waar ik mee um, relaties kan opbouwen. En dat heb ik zonder God nooit gehad. Nee, maar... En het, het, is, het is ook... Als, als God in je komt wonen... Als de Heilige Geest in je komt wonen... Is, is het ook... Het, het is een kracht. Hè. Het is een kracht. En uh, Hij geeft je op de juiste momenten... De juiste woorden. Hij geeft je op de juiste momenten... De juiste zinnen die je moet zeggen. Hij geeft de juiste mensen om je heen. En... Ik kan me voorstellen dat sommige mensen, als ze je links horen praten, dat ze denken: zo van ja, hij geeft je de juiste woorden. De juiste... Ja. Hoe, hoe bemerk je dat dan? Van... Dat, merk, dat merk je door. Weet je niet, God, God, is, God is geweldig. God heeft humor, die gebruikt mensen, die gebruikt situaties. Hij heeft een heel mooi boek geschreven met 66 hoofdstukken erin: de Bijbel. De Bijbel, waar je antwoorden in vindt. Um, ik, ik, ik zit nu in de gelukkige omstandigheden dat ik in een christelijke omgeving zit. Dus er zijn allemaal omheen om me heen die, me, uh, die, die God gebruikt om een, een bijbeltekst te geven. Mm -hmm. of wat En ik ken natuurlijk de gemeente waar ik heen ga, waar ik mijn onderwijs krijg en mijn diensten heb. Ja. En uh, ja, en laatst, laatst was ook een, een, tijdens een dienst. En toen dus sprak de voorganger over, over tiendesgeven en zo. En het was of God recht in mijn hart sprak. Want ik gooi, ik gooi op woensdag het Duitse dan gooi ik wel wat erin. En op zondag gooi ik wel wat in mijn klik. Uh -huh. Maar ik betaalde mijn tienden niet. En het, en het was of God recht in mijn hart sprak van: Ja jongen, nou sta je daar. En dan sta je de, de, de zangdienst te leiden. En dan doe je de dienst openen met een woord. En dan ga je worshipteam te spelen. Maar je vergeet mij. En dat, ja, dat, dat, dat doet zeer op dat moment. Ja. Maar zo is God. En denk je nu dat je nu echt... Van je, zit, je zegt, van ik zit nu in een christelijke omgeving. En je bent nog aan het oefenen. Denk je dat je nu echt clean kunt blijven? Je bent drie jaar clean. Ga je dat ja. volhouden? Um, ten eerste zit ik, zit ik op een beschermd woonafdeling. Een long afdeling. Dus... Ik heb voor mezelf sowieso, sowieso ik zit er nog wel een jaar. Ja, je hebt de tijd. Ja, ik, ik heb een, je krijgt dan een CZ-indicatie. Mm -hmm. En ik heb hem voor 15 jaar gekregen, dus ik zit niet op de schopstoel, ik hoef niet weg, ik moet niet weg. En uh, eerder, als we het dan over uh, weggaan hadden, dan, dan werd ik zenuwachtig bang en dan viel ik terug. En waarom? Omdat ik diep in mijn hart weet, ik, ik ben niet klaar. Ik kan nog steeds niet met mensen omgaan. Hmm. Ik kan nog steeds mijn grenzen niet aangeven. En dan, dan werk ik een zeemachtig van. Ja. En ik heb nu steeds meer van, nou, ik zou het niet misschien... ik, ik, ik, ik ga het steeds meer zien zitten. Ja, ja absoluut. En je, je zei in het begin van het interview al zo van, uh, nou ja, dat je ja, jezelf eigenlijk helemaal niet kon uiten. Van het ging goed met je, of Het ging niet goed met je. En ja, ja, ja, ja. er zat niks tussen. En hoe is dat nu dan? Nou ja. Goed. Ik hoor je praten, maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik vind het nog steeds moeilijk. Ja? Ik vind het nog steeds moeilijk, ja. Ik, ik, een mooi voorbeeld is: een paar weken geleden had ik, had ik een griepje. En dat uiteindelijk werd dat een, een longontsteking. En toen zei al een begeleidster van me: joh je moet naar, het zieken, naar de zieken, naar de dokter. Want mm het -hmm. gaat niet goed. En ik, ik ben nog steeds een man, een stoer en eigenwijs. Dus ik ben niet geweest. En vier dagen later kwam ze me weer tegen en toen heb ze me gestuurd. En toen was het de langste ding. Dus ik vind het nog steeds moeilijk om mezelf serieus te nemen en, en hulp te vragen op ja. de juiste momenten. Het, het is nog steeds een aandachtspunt. Ja. Ja, okay. Nou ben ik ook benieuwd, want je vertelde ook uh, dat je een uh, zoon hebt. En ik ben ook nog wel heel erg benieuwd ja. uh, hoe het met hem is. Uh, maar we gaan eerst eventjes muziek luisteren. MUZIEK to the orphan, comfort to the broken, you are the strength to the weary, you are, you, you are know. the healing for affliction, Deliverance for the captive, you are the rock that can't be shaken, you are, you are the one, you are the one, you are the God. You are the truth to all the seeking, you are, you are the peace in time of trouble, a friend like no other, you are the hope for tomorrow. And your sons, you are the God who never changes, reaching through the ages. Show Ton, ik vroeg jou net naar je zoon. Want je bent in 1995 bij je vader geworden. Toen zat jij nog midden in je drugsgebruik. Ja. En uh, was de drugs op dat moment belangrijker dan je kind? Ik, uh, ik, ik heb toen... Ja, de drugs was belangrijk. Want hij, hij heeft er niet voor gezorgd dat ik clean kon blijven. En uh, de, ik, ik heb veel dingen in mijn leven gedaan. En dan denk ik allemaal... Spijt en berouw en zo. En ik, ja, ik heb het niet zo heel erg over veel dingen. Maar daarover wel. Daar heb ik echt, dat is, dat is echt verkeerd geweest. Want hij is niet met jou opgegroeid. Nee, ik heb hem uh, tot zijn uh, vierde, vijfde jaar ongeveer heb ik hem, uh, gezien, contact gehad. En dan, dat contact was dan omdat ik nog gebruikte, en dan mocht ik één keer in de twee weken of zo, op zondagmiddag, ik even langskomen. En dan uh, onder toezicht kon ik mijn zoon zien. Ja. En daarna is het zo fout met me gegaan, toen, toen heeft me, me, de moeder van, van mijn zoon gezegd van tot hier en niet verder. Nou, ja. nou ga je eerst maar zorgen dat je weer op je benen staat. En zodra je op je benen staat ben je de eerste die je, die je zoon weer ziet, maar tot die tijd zijn we klaar. Ja. En dus dat was rond zijn derde, vierde jaar. En uh, dat heeft tot, uh, tot zijn elfde jaar geduurd. Toen, uh, al die dat... tijd helemaal niet gezien? Niet gezien, nee. Nee, ik heb, het enige wat ik gedaan heb was. Uh, best regelmatig kaartjes sturen. Okay. Dat, dat was het enige, wat, het enige contact wat ik met hem had. Dan, ja. Dat ik hem af en toe een kaartje stuurde. Maar jij had geen vastadres waarop hij jou nog eens een kaartje terug kon sturen? Nee, hij kon nooit een kaart terugsturen. Nee, want ik ja. was uh, dakloos. Ik sliep. Uh, ja, waar het droog was op dat ja. moment. Of je zat in de gevangenis of in de kliniek. <lacht> ja. en hoe was dat voor je? Want je bent dan toch een vader? Ja. Weet je, op, op een gegeven moment. Um, Schroeit dat ook dood. Ja. En dat is triest, maar dat is wel zo. En natuurlijk weet je dat je vader bent, en als het 12 november is, dan denk ik: oh shit, dat is jarig. Ja, ja, ja. Maar je verslaving houdt je zo in, je, in die macht hmm. dat, dat je dat niet vergeet, maar naar de achtergrond drukt. Ja. Verslaving gaat voor. Absoluut. Ja, ja. En nu, van. je ja. bent dan nu al een tijdje clean. Heb je weer contact ja, ja, ja. met hem? Ik heb uh, toen hij 11 of 12 jaar was, heb ik uh, een, een brief geschreven naar uh, zijn moeder toe. Uh -huh. Met waar ik, waar, waar ik mee bezig was, waar ik was en hoe het met me ging en zo. En toen een paar dagen later kreeg ik telefoon. En uh, toen sprak ik de moeder van mijn zoon. En uh, toen hoorde ik op de achtergrond zeggen: man, is dat Tom? En ik ben Tom. Ja. En toen zei ze tegen mij: van, Ik denk dat we nu even moeten praten met mijn zoon. Dus ik bel je zo terug. <laughs> en uh, tien minuten later belde hij mij op. En uh, dat, hij, uh, dat hij blij was dat er weer contact was. En uh, toen, een paar dagen later, zijn we naar de McDonald's toegegaan. Toen hebben we elkaar gezien. En, uh, en hoe was dat dan? Nou, zo, want je, je hebt een kleuter ja. gezien voor het laatst. En dan staat daar opeens een, een middelbare scholier. Ja, ja, ja. Ja, dan ben je vader en zoon en dan heb je niks. Nee. En dat is. Maar was het. Hoe dat kan me voorstellen dat het ook een heel ongemakkelijk gesprek had. Ja, worden. ja. De, de, uh, uh, zijn moeder en zijn stiefvader die waren er ook bij. Mm -hmm. Ze waren, waren met z'n uh, vieren dan. Dus dat maakte het wat minder uh, ongemakkelijk. Yeah. Maar uh, dat ongemakkelijke is er nog steeds. Hoor. Ik heb nu uh, sinds kort ook weer contact met hem. Dat ongemakkelijke is er nog steeds. Ja, want je hebt geen relatie echt met hem Nee. Ook hij weet dat ik zijn vader ben. En ik weet dat dat mijn zoon is. Maar je hebt niks samen. En mm. uh, geen, geen, geen verleden. Nee. Want nee. Wat, wat, wat we samen gedaan hebben... Ik heb heel vaak met hem gevoetbald. Ik heb van alles met hem gedaan. Maar dat was voor zijn derde jaar. Daar weet hij niks, niks meer van. van. Nee, nee, dat weet alleen ik. Ja. Ja. Dus dat is, best, dat is best moeilijk. Maar, weet je... Heb je dan al het idee dat je een vader voor hem kunt zijn? Dat je hem iets mee kunt geven? Of dat je... Ja, dat hij bij je kan komen als het moeilijk is of zo. Of, of is die relatie niet zo? Nee, die relatie is niet zo. Maar die gaat wel komen. Ja? Want, uh, ja. Um, ik, ik heb hem vorige week... Hij uh, was die geslaagd voor zijn, uh, zijn VCA-diploma. Een soort uh, veiligheidsdiploma. veiligheidsdiploma. Ja. Hij werkt als uh, glazenwasser schoonmaker. Ja. En um, daar was ik zo trots op dat ik hem een kaart heb gestuurd. Met daarop, met gefeliciteerd en dat en dat. En... Uh, toen heeft hij me ge-sms'd van de week. En, uh, en dan gaan we volgende week gaan we denken naar de Happy Linde, dan gaan we lekker eten samen. En dus het, het contact is weer gelegd, dus het kan weer gaan groeien. Ja. Ja. Dus jij hebt een relatie gekregen met je hemelse vader en nu. Met je zoon. Ja. ja. Halleluja, God is goed. Dus en en hoe, nu, hoe nu verder ook in het algemeen? Wat heb, je, heb je voor de rest nog. Want je, zegt, je had al gezegd: van nou ik neem nog even de tijd, ook bij de hoop. Ja. En heb je voor de rest nog plannen? Nou, ik, ik, ik, ben, ik ben heel erg druk bezig met muziek. Ja. En uh, zangdiensten en, en loswijsavonden. En da, daar ligt echt mijn passie. Ja. En uh, dat, dat, vind ik, dat, dat, dat vind ik leuk om te doen. Zangdiensten leiden. En dan tegelijkertijd een woord spreken. Um, wat, wat ik ook geweldig vind, is dat je hier... Je hebt hier dagopeningen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste half uur van de hele dag. Mm -hmm. Dat je even, even samen kunt... Uh, kunnen denken en praten over God. Ja, ja dat is geweldig. En, en daar wil je meer mee. En daar, en daar, dat we uh, het gebed van ja bestaat. verbreidt mij of verbreedt mijn gebied of zo, of breid mijn gebied uit. Ja. En dat weet dat ik vaak. En ik merk ook dat God dat gebed verhoort, want ik krijg steeds meer. Taakjes van oh joh, wil je dat niet doen? Wil je dat niet doen? Kun je dat niet? Doen? Dus... Goed bezig dus. Oh Oké, okay, Ton, hartstikke bedankt dat je je verhaal met ons hebt willen delen. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Wilt u meer weten over de Hoop en wat er allemaal mogelijk is? Kijk u dan eens op www.dehoop.org U kunt ook bellen met de Hoop: dat is 078 661. Ik herhaal: 078 661. Mede kan natuurlijk ook info Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Ieder mens op aarde in zijn eigen vaderland, zij die moesten vluchten, Allochtoon en immigrant, christen, jood en moslim, hindoe en boeddhist.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 Kinderen zonder ouders en zij die er alleen voor staan, sterren en idolen, roemrijk en alondomind, de mens die is verstoten en nergens meer erkenning vindt, koningen en vorsten, de prinsen zijn kasteel. de zwerver en verslaafde, de roer en het oordeel, er is niemand hier op aarde zonder. Zelfs niet een ieder mens heeft.